12 uur. Het NOS-journaal. René van Brakel. Goedemiddag. Weer brandende auto's in straten Stockholm. Klopjacht Franse politie op aanvaller militair. En Arjen Robbe, de held van München. Het weer in het zuiden en oosten nog wat motregen. En de rest van het land zo goed als droog. Het is wel bewolkt. De zon laat zich vooral aan de kust even zien. Voor tussen de 12 en 15 graden bij een stevige noordwestenwind. Mooie weer komt er wel aan. Morgen namelijk veel zon en 20 graden. In de Zweedse hoofdstad Stockholm is het vannacht opnieuw onrustig geweest. De politie werd bekogeld, auto's in brand gestoken. De rellen begonnen precies een week geleden in de wijk Husby... nadat de politie een man van 69 had doodgeschoten. Hij zou agenten hebben bedreigd met een kapmes. Correspondent Rolien Kreton. Rolien, ja, niet echt een rustige nacht dus. Hoe erg was het? Nou, het is uh, vannacht uh, eigenlijk relatief rustig uh, verlopen. Uh, er zijn tien autobranden geweest, er uh, is wat met bakstenen gegooid. In totaal 16 uh, jongeren opgepakt. Maar uh, de politie heeft het over de meest rustige nacht in de hele week. En ja, daar zijn ze heel duidelijk ook uh, opgelucht over. Ja, maar toch is het nog niet voorbij. Hoe reageren bewoners dan op die rellen? Ja, bewoners waar ik mee gesproken heb, die zijn ja, in eerste instantie boos hè, over de vernielingen. En ja, je merkt ook dat er heel veel onrust is. Onder andere zijn er een, een aantal scholen afgebrand. En daar zijn, ja, mensen zijn daar heel onrustig over. Eh, wat heel opvallend is, vind ik, dat bewoners, veel bewoners, zelf in actie zijn gekomen... Uh, als het ging schemeren, uh, uh, zie je, zag je die groepjes mensen uh, naar buiten komen in gele hesjes. Dat zijn mensen uit uh, buurtverenigingen, sportverenigingen, ook ouders die bezorgd zijn. En die mensen uh, lopen dan s'avonds en s'nachts op straat. Uh, en de bedoeling is dat ze jongeren op straat uh, aanspreken. Het is niet de bedoeling dat ze uh, zeg maar, uh, voor de bakstenen gaan liggen. Maar ze proberen duidelijk om contact te zoeken met de jongeren. De politie heeft mensen ook opgeroepen om daaraan mee te doen. En ja, dat lijkt effect te hebben. Ja, precies, want de politie die pakt het nu al een week op deze manier aan. Hoe gaat dat? Nou, de politie zit er dicht op. Dus loopt rond in de wijken met problemen. En ja, je merkt ook dat er dit weekend versterking is gekomen... uit andere delen van het land. Ze hebben honderd extra, extra ME-agenten gekregen. En ja, het is dus... De politie is er nu beter in om controle over de situatie te houden. Uh, aan de ene kant hebben ze een, een zero-tolerance-beleid. Dus uh, er zijn vannacht bijvoorbeeld ook jongeren opgepakt... nog voordat ze in actie zijn gekomen. Die hadden in de auto ja, bivakmutsen, knuppels, bakstenen... en dat soort dingen liggen. Uh, tegelijkertijd zie je dat de politie echt bang is... om te gewelddadig op te treden. Um, en ze proberen ook om ja, in dialoog te komen met de jongeren... die s'nachts op straat rondlopen. Dan zijn de politie en de buurtbewoners. Natuurlijk laat de Zweedse politiek zich ook horen... hoe denken zij dit probleem op te lossen? Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat ze in ieder geval ogen hebben gekregen... voor die immigrantenwijken. Uh, voorheen... Uh, ja, bestonden die eigenlijk niet voor de politiek. Nu roepen politici, ja, we moeten die immigranten helpen. We moeten zorgen dat ze een baan krijgen. We moeten ervoor zorgen dat jongeren naar school gaan waar weinig over wordt gesproken, is die immigrantenwijken zelf. Ik heb daar een, ja, in, in veel verschillende van die wijken rondgelopen de afgelopen dagen. Die liggen helemaal geïsoleerd van de rest van Stockholm. Uh, ja, dat is laagbouw, beton, uh, groen, mensen dicht op elkaar. Um, en daar woont ja, een, een soort onderklasse die geen werk heeft. Veel jongeren gaan niet naar school. Er uh, zijn grote sociale problemen. En daar kom je moeilijk uit als je daar eenmaal woont. Daar ligt dus nog een probleem op te lossen voor de Zweedse politiek. Roelink dankjewel. dank je wel. Gaan we naar Frankrijk, want de politie zoekt daar nog steeds... naar de man die gisteravond een Franse militair in de keel stak. Die steekpartij gebeurde in de wijk La Défense. De militair werd tijdens een patrouille neergestoken... door iemand met Noord-Afrikaanse trekken, zegt de politie. Ronlinker in Frankrijk. Ron, heeft de politie al een spoor van de dader? Nou, de politie bestudeert op dit moment de beelden van de talloze beveiligingscamera's... die hangen in het sta station in uh, La Défense... in de hoop dat ze de dader daarmee kunnen identificeren... want ze hebben hem dus nog niet. In de Franse media hebben omstanders hem inderdaad omschreven als een lange man... Uh, Noord-Afrikaans uiterlijk en een baard... die dus de patrouille van achteren heeft aangevallen... Franse militairen op straat, die zie je altijd patrouilleren in een soort driehoekspatroon. Twee man voorop, eentje daarachter. Het was de achterste militair die werd neergestoken. En dat verklaart dus waarschijnlijk ook waarom de dader kon wegkomen. Want die andere twee, die hebben gewoon niks gezien. Denk je ook meteen even natuurlijk, Ron, aan uh, woensdag Londen. Ook een Britse militair die werd gedood. Is er een verband tussen deze twee? Nou ja, op dit moment houdt de Franse politie in ieder geval alle opties open. Hè. Er zijn duidelijke overeenkomsten, maar toch ook verschillen met wat er gebeurd is in Londen. Gisteravond was het ook een militair, het was ook een steekwapen en ook op klaarlichte dag. Maar anders dan in Londen is de dader niet blijven staan. Hij heeft de daad niet opgeëist. Volgens ooggetuigen heeft hij zelfs helemaal niks gezegd. Dus er zijn overeenkomsten, maar toch ook verschillen. De politie is aan het onderzoeken. Ja, wordt het gezien als een terreurdaad? Het kan een terreurdaad zijn, hè? Als, in de als in de zin van angst zaaien. Maar wat de motivatie is geweest van de daden, dat kunnen we alleen weten als hij is opgepakt. Begin van de maand, moet je weten, is in Frankrijk een politieagent aangevallen. Die werd ook in de halsteek gestoken. Dat bleek toen te gaan om een verward persoon, de daden, Of dat nu ook het geval is, dat is onduidelijk. Maar de Franse regering houdt dus kennelijk alle opties open. Het slachtoffer is in ieder geval buiten levensgevaar, maar wel zwaar gewond. Ron Linker in Frankrijk, dank je. De man die vannacht in Amsterdam werd neergeschoten op een dancefeest... in het Scheepvaartmuseum, is aan zijn verwondingen overleden. Een Amsterdammer van 25 is opgepakt. Er is nog niets bekendgemaakt over wie de doodgeschoten man is. Volgens de politie werd er geschoten bij een uit de hand gelopen ruzie. Veel bezoekers van het feest zagen het gebeuren, zegt de politie. Staat er staat dan paniek. Mensen gaan alle kanten op, willen zo snel mogelijk weg. We kregen rond tien voor twee meerdere meldingen binnen van schoten. Collega's gaan ter plaatse, treffen daar een man hevig bloedend aan. Die lag bij de bar. Um, nou, ze hebben natuurlijk met de hulpdiensten zoveel als mogelijk uh, gedaan om hem te redden. Maar helaas is hij uh, kort daarna aan zijn verwondingen uh, bezweken. In het Scheefwaard Museum werd het dancefeest The Waterfront gehouden. Volgens de organisatie waren er 800 kaartjes verkocht. Het feest werd na de schietpartij natuurlijk meteen gestaakt. All <laughs> Ongeveer 2000 hardlopers hebben alsnog de laatste mail afgelegd van de marathon van Boston. Op 15 april maakte een aanslag met twee bommen een abrupt einde aan die marathon. De organisatie besloot de atleten die nog niet waren gefinished... alsnog de kans te geven de marathon uit te lopen. Zoals deze vrouw. Ze raakte gewond bij de aanslag en ziet dit als een stap om verder te komen. I have a desire to help out the local businesses. I have a desire to get over my fear of walking down Boylston Street with crowds. Um, I think it's all positive for everybody. So I'm happy to be part bij de bomaanslag kwamen drie mensen om en raakten meer dan 260 mensen gewond. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn twee raketten ingeslagen. Daarbij raakten zeker drie mensen gewond. Die raketten kwamen volgens ooggetuigen neer in het deel van Beirut... dat onder controle staat van de Sjiitische Hezbollah. Correspondent Sander van Horen. Wie die raketten precies afvuurde is onduidelijk. Maar het zal ongetwijfeld te maken hebben met een speech gisteravond... van Hezbollah-leider Hassan Nasrallah... Daarin verbond hij het lot van zijn beweging, Hezbollah... nog nadrukkelijker aan het lot van de Syrische regering. Zij aan zij zullen we strijden tot het eind, zei hij. Nu is Libanon heel erg verdeeld. Er zijn mensen die de Syrische regering steunen... maar de oppositie heeft hier ook veel aanhang. En die oppositie die zei gisteravond meteen... Hezbollah speelt met vuur door dit te doen. Dat vuur dat is er al in Libanon, in de grensgebieden... en in de noordelijke stad Tripoli, waar al een week lang zwaar gevochten wordt... Maar de mensen hier in Beirut die denken, zolang het maar in Tripoli is... waar altijd eigenlijk al spanningen zijn, is het niet in de rest van het land. Die rust, die vrede, die veronderstelling... dat is nu doorbroken met deze twee raketten. Het zal niet meteen verder escaleren. Dit was een waarschuwing, gaat men vanuit. Maar Hezbollah speelt dus met vuur. China heeft forse kritiek geuit op de plannen van de Europese Unie... om een importheffing in te voeren voor Chinese zonnepanelen. In de toespraak zei de Chinese premier... dat de maatregel niet alleen veel schade oplevert voor de producenten... maar ook voor de Europese consument. Europa wil de komende jaren met een importheffing... de Chinese panelen tot 47 duurder maken. Zo moeten de Europese producenten van zonnepanelen worden beschermd... tegen die veel goedkopere Chinese variant. De Chinese premier is morgen in Brussel. Hij wil dan met de Europese Commissie in gesprek. Sport. Ribéry legt door Robben. Robben in de schoot! To! To! Adrian Robben! Macht dat ding hier zo'n 2-1! In de 89e minuut. Ja, het werd de avond van Arjen Robben. Doos hij zijn doelpunt in de 89e minuut. Won Bayern München de Champions League. Borussia Dortmund werd op Wembley met 2-1 verslagen. En daarmee rekende Bayern in één keer af. Met dat verloren finale-syndroom. Want dat gebeurde twee keer. Nu dus wel de winst. En dat zorgde voor veel emoties bij matchwinner Arjen Robben. Ja, daar gaat alles door je heen. Daar komt denk ik alles langs. Ja, het, het moest een keer gebeuren. En, en, en je wil van die... Um... Ja, van die, om, om maar heel lelijk te zeggen, van die stempel af. Elke keer met de tweede prijs. En het moest een keer gebeuren en in zo'n wedstrijd. En als je het dan uh, in de laatste minuut doet, ja wat. Ja, dan uh, is het uh, ongelooflijk. Nou, verder met tennis, want in Parijs is vanochtend het tweede Grand Slam toernooi van dit jaar begonnen. Er staat ook direct een Nederlandse op de baan. Aranska Rus, die speelt tegen de finalisten van vorig jaar, Sarah Errani. Mark Brasser, het is eigenlijk al voorbij, hè? hoe heeft ze het gedaan? Ja, Aranska Rus heeft het uh, niet goed gedaan. En eigenlijk past uh, deze wedstrijd die we zojuist uh, gezien hebben... past eigenlijk helemaal in het seizoen tot nu toe van Aranska Rus. Die heeft nog geen wedstrijd gewonnen dit jaar op het hoogste niveau. Op het uh, WTA-niveau, wel op het challenger-niveau. Eén wedstrijdje. Maar tegen de nummer vijf van de wereld, Sarah Irani... kwam ze veel en veel tekort. Ze speelde zonder vertrouwen. De service was uh, niet goed, niet gevaarlijk. Dat was toch altijd wel een wapen van Aranska Rus. Maar ja, dat is het niet meer. Daar worstelt ze heel erg mee. Ze mocht acht keer serveren. Zeven die keer werd ze gebroken en eigenlijk liep ze de hele partij achter de feiten aan 6-1 en 6-2 in het voordeel van Sarah Irani. Op zich geen schande natuurlijk om te verliezen van de verliezend finalisten van vorig jaar, de nummer 5 van de wereld. Maar de manier waarop, ja, die zal Aranska Rust toch aan het denken zetten. Ze verliest hier veel punten, gaat ongetwijfeld kelderen op de wereldranglijst. De eerste Nederlandse hebben we dus gezien, Aranska Rust, ze ligt eruit. En vanmiddag worden dan echt de laatste voetbalwedstrijden van dit seizoen in de Nederlandse competitie gespeeld. <coughs> Pardon, FC Utrecht en FC Twente, die strijden vanaf half één om een ticket voor Europees voetbal. Utrecht won donderdag de uitwedstrijd al met 2-0, dus een zware opgave voor Twente. Ragnar Niemeijer? Dat mag je wel zeggen, en de vraag is ook natuurlijk een beetje hoeveel uh, vertrouwen is er nog, hoeveel deelskracht is er nog bij het elftal van, uh, van Alfred Schreuder want... Die ploeg zal zich ook beseffen dat zo'n 2-0 in eigen huis toch normaal gesproken de nekslag al geweest is. En eigenlijk voelt het een beetje als controleren vanmiddag of Utrecht het inderdaad gaat doen. De ploeg van Jan Wouters werd vijfde in de reguliere competitie, Twente werd zesde, dat scheelde een puntje. Nou, vroeger had je kunnen zeggen het is al beslist, nu gooiden we er nog een paar wedstrijden in de play-offs achteraan. Een uitverkocht huis vanmiddag in Utrecht belooft een mooie feest te worden. En alles en iedereen is er klaar voor. Na afloop is het veld zelfs toegankelijk. Na 15 minuten exact. Overigens, maar dan mag iedereen het veld op om te gaan vieren. Bij Utrecht zijn er wel wat mensen afwezig. Azaren, Wouters, Kali. Maar hun vervangers hebben zich dit seizoen al bewezen. Het zou goed moeten komen, maar het blijft wel voetbal. Dan nog de verkeersinformatie. Bij de AMB zit René Passet. Net als gisteren file op de A12 Den Haag naar Utrecht... vanwege werkzaamheden op die snelweg dit weekend. Tussen Nieuwebrug en Harmelen 5 kilometer. Veel vertraging, want er zijn twee van de vier rijstroken dicht. Het is verstandig om op te rijden, bijvoorbeeld via Amsterdam... of als u uit Rotterdam komt, via Gorkum. Dankjewel René, nog even de belangrijkste onderwerpen van dit NOS-journaal. Weer branden de auto's in de straten van Stockholm... maar de politie spreekt ook van een rustige nacht klopjacht van de Franse politie op de aanvallen van de militair duurt voort. En Arjen Robbe, hij is de held van München na de Champions League finale. Het is 13 minuten over 12. Dit was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen hier, de perstribune, met Govert van Brakel. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Britains Spring Symphony, op 3 juni.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 Geef aan de Anja-actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds stort op rekening 50.50 of sms Cultuur naar 4333 en geef eenmalig 2,50 aan Cultuur. Juist nu. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl.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 Het is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. De high hier over de terren. Ja, dit is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. De perstribune. We kijken terug op de afgelopen mediaansportweek. Natuurlijk ook vooruit. Wat brengt op die terreinen ons de komende week? Als altijd een gast uit de wereld van de media. In het eerste uur Lucille Werner is dat. En in het tweede uur iemand uit de wereld van de sport. Iemand. De uh, keeper van uh, onder andere Ajax, Twente, Piet Schrijvers. oudvoetballer. Vragen aan onze gast kunt u stellen via de website. deperstribune.nl, Twitteren kan natuurlijk ook. Hashtag perstribune. Ron van Gouwen is er. Natuurlijk met Cassie kijken. Waarover, Ron? Ja, het was een week waarin heel Nederland en dus ook de tv-makers... stilstonden bij de dood van de jongetjes Julian en Ruben. Ja, en of het nou hiermee te maken had of niet, op tv leek het ook gelijk de Week van het Kind. Hierover dus straks alles in eh uh, Kijken. Een vliegende kipje zo van de wart. Een paar weken lang is hij al bij de helden van het EK Voetbal 1988. Nu 25 jaar geleden. Bij wie ben je deze week, zo? Ik ben in... Uh... Autbieland, thuis bij Adrie van Tichelen, de bek van het Nederland zelf van 1988, maar veel meer wedstrijden, want hij heeft 56 interlands gespeeld. Was erbij in Duitsland en daar gaan we zo meteen over praten, dus met Adrie van Tichelen. En voetbal, Utrecht Twente, om een plaats in Europa komend seizoen. Ragnar Niemeyer kijkt voor u vanaf de tribune naar de ontwikkelingen. U bent welkom bij Max op Radio 1. Tot 2 uur, de Perstribune, Max. Lucille Werner, Miss Lingo, en deze week gaat ze internationaal. Ze presenteert het gala rond de Gouden Roos, de belangrijkste Europese televisieprijs. Wat is dat voor prijs? Ja, het is toch wel een hele prestigieuze prijs. Het is een prijs um, die uh, de beste entertainmentprogramma's uh, beloont. In verschillende categorieën. Dus uh, op het gebied van cultuur, uh, sitcom, comedy, entertainment, game shows. Dus ja, als je zo'n gouden roos uiteindelijk te pakken krijgt... dan heb je het wel heel uh, goed gedaan uh, met je en, programma. En wie bepaalt wie de prijs krijgt? Dat is een vakjury. Er is een vakjury uit uh, verschillende Europese landen. En zij bepalen wie de winnaars zijn. En wie bepaalt dat jij het programma presenteert? Ja, dat is een hele goede vraag, geoverd. Ik, uh, ik een aantal maanden geleden kreeg ik een, een, een mailtje binnen van de EBU. De EBU is de paraplu van alle politieke omroep, of, uh, Pub publiek. publieke omroepen in, in Europa. En ik ben daar niet helemaal een onbekende. Uh, en zij vroegen aan mij of ik dit wilde doen. Dus ik voelde me zeer vereerd. Ja... ja. We gaan er straks uitgebreid over praten. Hoe je dat dan gaat presenteren en wat jouw rol wordt. We maken ook altijd even een overzichtje via het archief van beeld en geluid... van wat onze gast allemaal gedaan heeft in het verleden. Dit is jouw leven. In shownieuws, Julio Iglesias wint van zijn zoon Enrique. En de topmodel Cindy Crawford poseert op olifant. Vanavond in de dierentolk. Waarom plukt papegaai Coco zichzelf kaal? En waarom sabbelt wasbeertje Gizmo aan zijn eigen plassertje? Maar we beginnen met hond Bo die in de rauw is. Goedenavond en welkom bij de eerste gloednieuwe Alle Dieren Tellen Mee. Iedere avond om 7 uur zijn we er met nieuws en informatie over dieren en natuur. Goedenavond dames en heren, mijn naam is Lucille Werner. En vanavond wordt het mijn allereerste Get The Picture. Een A, niet A. Pas aan het leven in de maatschappij. Een anachtoon? Een anachtoon? Miss 2007 geworden. Ready! De missverkiezing waarbij vrouwen met een handicap strijden om de titel... is een initiatief van presentatrice Lucille Werner. dames en heren, de rechten, Lucille Werner! Ja, een hele goede middag en van harte welkom bij mijn aller aller eerste lingo. was Den Haag vandaag. Op initiatief van het CDA debatteerde de Kamer namelijk vandaag... in het vragenuurtje over het mogelijk verdwijnen... van het vooral bij oudere populaire woordspel Lingo. Uh, ik merk dat heel veel mensen het spelletje leuk vinden... omdat het iets zegt over taalvaardigheid, iets over snelheid... en iets over de presentatrice Lucille Werner. De CDA-fractie houdt de belangen van de oudere kiezer scherp in de gaten. Want die kijken namelijk met honderdduizenden naar Lingo. En misschien weegt ook wel mee de hartelijke band... die premier Balkenende heeft met Lingo-presentatrice Lucille Werner. Lieve Lucille. Schrijft de premier haar op 3 oktober? Ik had nooit durven dromen dat er zoveel mensen in de bres springen voor lingo. Ik er zijn toch, toch alleen maar bejaarden die in de bres springen voor lingo? Ja, nou, dat is toch fantastisch. Laat die bejaarden lekker in de bres springen voor lingo. Ja. Je moet er nog een beetje om lachen, Lucille. Ja, nee, maar dat was wat in 2006. Nou. Ja, nee, daarom. Nee, ik, uh, ik denk er met veel plezier aan terug. De premier die uh, het opneemt uh, voor je uh, programma. Ik hoorde ook een, een dierentolk. Iemand die met dieren uh, praat. Ja, ja dat, was. dat was... Een beetje zweverig. <laughs> ja, het was heel controversieel uh, een aantal jaar geleden. Maar toch was het wel heel erg leuk om te doen. Maar het, het was zeker zweverig. Ja, ja. zeggen... Uh, ja. Uh, hoe staat de huidige premier tegenover Lingo? Ik denk hartstikke goed. Ik Rutte, denk dat Mark, -T -T -E. Mark Rutte, ja, ja, het is iets te, iets te kort. Maar, uh, want zes letterwoorden, dat zijn toch echt de finale woorden. Ja. Maar ja, nee, ik, uh, ik denk dat hij er zeker ook van houdt. Nou ja, ik vraag het je niet zonder reden. Want je weet, Matthijs van heeft de wereld laat mm -hmm. door. Gaat straks in het nieuwe televisieseizoen min of meer op jouw plek zitten. Ja, dat ziet er inderdaad wel uh, naar uit. Maar dat is op zich niet zo'n heel erg groot probleem. Als het uiteindelijk zover komt. Want? Nou, Lingo die... Um, die kan wel op meerdere plekken staan. Je hoorde net ook een fragment. Uh, uh, we hebben Linko wel eens eerder ook uitgezonden. Het kan nog naar een andere zender toe gaan. Maar Linko zal zeker niet verdwijnen. Het is zo'n uh, sterk merk. Het is een, een heel sterk programma. Een heel sterk format waar zoveel mensen naar kijken. Dat het absoluut niet ja, weg zal gaan. Hier spreekt de advocaat van Linko natuurlijk. Ja, nee, maar kijk als het zo zou zijn. De trots maakt zich geen zorgen. En als de trots zich geen zorgen maakt, maak ik me ook geen zorgen. Nee, maar uh, mag ik je het scenario toch even voorleggen? Vertel. Tussen zes en zeven zit één vandaag. Ja. Op Nederland 1. Ja. Dat gaat het niet wijken. Nee. Nou ja, je kan misschien nog denken aan half zes bijvoorbeeld. Daar heeft Lingo al eerder een keer gestaan. Dus je kan zeggen van, van half zes tot zes. Net aansluitend op het uh, NOS-journaal. Dat zou kunnen. Je zou nog ergens uh, kunnen rommelen met, uh, met, met Nederland 2. Dus er zijn best nog wel wat uh, scenario's mogelijk. Maar Nederland 2 heeft dan een quiz. Ja. Uh, Bert van Leeuwen, ik hou van Holland, ja. Evangelische Omroep. Ja, maar goed, misschien. Moet er dan, dan daar... iemand wijken? Ja, ik weet niet of er iemand moet wijken. Ik denk dat, uh, dat, dat Lingo gewoon op heel veel verschillende tijden uh, succesvol en sterk zou kunnen zijn. Ja, man bij het Hond zit. Ook nog, hè? Ja. Ja. ja, maar het komt toch goed. <laughs> ja, ik, ik help ik... het je hopen natuurlijk. Ja. Ja. Want het is, het is een programma, het loopt al heel lang. Het heeft heel veel trouwe uh, kijkers, kijkers. Uh, natuurlijk. Ja. Wat is het, een miljoen? Hoeveel, hoeveel ja, zo, ja, ongeveer wel. Zo tussen de 800.000 ja. en, de, en de 1 miljoen uh, per dag. Ja. Lucille, wij vragen onze gast altijd naar het nieuws van de week. En wat is dat bij jou? Nou, ik vond het toch wel fascinerend... dat we uh, in de toekomst wellicht een pil hebben... die ons toch 30 jaar ouder maakt... Nou ja, in ieder geval... Uh, dat, dat, uh, ons... dat wij langer nee, leven, bedoel dat je? Dat we langer leven, nee. natuurlijk. Ja, ja, dan moet ja. je op je twintigste nee, een nee, die je in vijftig nee, nee, maakt. Nee. Dat we dus langer leven. En dat ja. kan zelfs tot dertig, veertig jaar zijn. Hoe mooi zou dat zijn? Dat was een berichtje. Daar kunnen we wel even naar luisteren. Eh, onder andere in het... Eh, ik denk dat de NOS-journaal er als eerste mee kwam... met een onderzoeker van het eh, Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In ieder geval hopen we bepaalde medicijnen gevonden te hebben. die bijdragen aan zo'n gezond leven. en die dan ook bijvoorbeeld ouderdomsziektes kunnen voorkomen. en niet zozeer alleen maar kunnen zorgen dat je 120 wordt. maar ook in een goede gezondheid. Ja. Ja, dat is dus de nou, dat is het hè? Ja, die kwaliteit van leven. En als zo'n pil dat geeft, dan is dat natuurlijk wel een geweldige uitkomst. Ja, dat was verrassend nieuws. Ja, ik vond van wel. Alleen, aan de andere kant denk ik ook wel eens. het zal wel veel sociale problemen ook wel weer aan de andere kant kunnen geven. met werk en, en, en geld en. Dus, maar goed, als je 40 jaar langer uh, kan leven... en, en, en, ja, en toch, uh, toch lekker in je vel kan zitten, dan, dan is het natuurlijk fantastisch. Maar nou, het is inderdaad opbeurend. Uh, het idee dat je ouderdomsziekten min of meer kunt ja. gaan bestrijden... of tegen gaan ophouden... Voorkomen. Ja, die celdelingen zullen minder snel gaan. Ja. Dus als je het hebt over een ziekte zoals kanker, neem ik dan aan... dan, dan zullen die celdelingen ook langzamer gaan. Dus je, je rekt uh, het leven op een, op een hele gunstige manier. Ja. Ik had wel het gevoel dat heel Nederland hier niet mee bezig was... maar met het weer de afgelopen ja, week. Veel, ja, dat vind ik toch ook wel echt het nieuws. Ik bedoel, kijk vandaag weer naar buiten. In ieder geval hier in Hilversum. Het is toch echt koud gewoon. Ik dacht vanmorgen zal ik mijn winterjas aantrekken... of, uh, of toch maar gewoon een wat dunner jasje. Nou, ik weiger gewoon die winterjas weer terug uh, te halen... Van, van zolder. Maar het is toch wel vreselijk. Maar het wordt toch beter geoverd? Ja, ik mag het hopen. Ik heb de laatste berichten niet zo... Volgens, ge... mij, is het het morgen, volgens mij is het morgen best aardig weer. 20 graden en een zonnetje. Ja. Dus, uh, ik nou ik ja. zag van de week wel allemaal grappen. Elk voorjaar heb ze een najaar. Ja. <hijf> en dan met een uh, kruif daarin in, in gefotoshopt. Dus <hijf> ja. ja, weet je, het, het stimuleert mensen ook alweer om de humor uh, van... De uh, van eens maart. Het, het duurt nu wel erg lang. Het duurt lang. Maar laten we hopen dat het eens zomer wordt. Als u gasten hebt, aan, als u vragen hebt aan onze gast... Uh, de, de Luciel Werner, deperstribüne.nl. Twitter mag natuurlijk ook... Hashtag Even een paar zaken die opvielen in de media. Veel Oranje Nieuws. Deze week eh, kreeg Eva Jinek te horen. Veel Oranje Nieuws, dat is een oude zin. <laughs> dat is een zin die sluit mee vanaf de, de abdicatie, denk ik. Deze week kreeg eh, Eva Jinek te horen dat ze per direct eh, moest stoppen met de presentatie van WNL's Eva Jinek op zondag. Dat nu de titel WNL op zondag draagt. Hoofdredacteur Bert Huisjes vindt dat de kijker zo snel mogelijk aan een nieuwe presentator, presentatrice moet kunnen wennen. Jinek reageerde verontwaardigd op haar ontslag. De Nederlandse publieke omroep was ook erg verrast. En de regisseur van de show, Bert van der Veer, die hield er ook mee op. Die dacht, zonder Jinek doe ik ook niet meer mee. De kijkers van het WNL-programma werden uh, vanmorgen dus opeens wakker... Met, uh, met iemand anders. Wie zou het geweest zijn?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 En uh, dat is uh, de bekende stem van uh, Charles Groenhuizen en Janneke Willems. We. Snap jij al die uh, commotie ineens rondom Eva Jinek? Nou, er is natuurlijk, kijk, het is natuurlijk best wel een ingewikkeld verhaal. Ik kan me heel goed voorstellen dat Eva uh, zoiets heeft van... ja, hallo, ik wil gewoon de, mijn reeks afmaken. Ik wil de kijker bedanken voor, voor altijd zo trouw uh, op dit tijdstip uh, naar het programma kijken. Ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer zo... volgens mij heeft dat er namelijk mee te maken... dat het tijdstip uh, dat andere omroepen er ook weer op in kunnen schrijven... En de KRO met Eva, want Eva stapt natuurlijk over naar KRO en CRV. Die maakt dan ook weer kans op die plek. Ja, het is natuurlijk allemaal een beetje omroeppolitiek ook. En ja, het ligt allemaal zo gevoelig. Maar goed, als, als presentator zeg maar, kan ik me wel voorstellen dat je het graag had, had af willen maken. We krijgen een vraagje binnen van Jasper van der Steen. Die zegt: Heeft Lucille ook de ambitie eens een keer een talkshow te presenteren? Nou, ik denk dat iedere presentator de ambitie heeft om een talkshow te presenteren. Maar ik moet je ook wel eerlijk zeggen dat ik heel erg blij en tevreden ben met de dingen. Die ik, uh, die ik sowieso doe. Maar um, ja, dat zou wel wat zijn. <laughs> Sprak zij. Ja. Al lachend. Minister van Financiën Jeroen Duisselbloem... Uh, spreekt van alle bekende Nederlanders die vaak in de buitenlandse pers verschijnen... het beste Engels. Hij won uh, deze week de duidelijke taalprijs van het taalcentrum van de VU. Opvallend gezien de ophef een paar maanden geleden toen hij het woord template gebruikte. Dat werd door iedereen toen vertaald als blauwdruk. Al ontkende Dijsselbloem die betekenis. Andere genomineerde BN'ers voor de prijs waren André Kuipers, Geert Wilders, sportster Esther Vergeer, model Doutzen Kroes. Het zijn maar een paar namen. En de prijs ging dit jaar niet, wederom niet, naar oud-voetballer Ruud Kool. De World Cup, voor je team en voor je country, dat is iets special. Het heeft een atmosfeer, ja, het is heel difficult om je voelen te beschrijven, wat het is. De final, if we komen on the, on, the, on the field, ja, yeah, dat was something. Ik moet zeggen, in de in, in final, we not niet uh, onze beste performance, maar uh, we had een groot uh, tournament, en is speaking over dat uh, uh, tournament en dat team. Maar, uh, of course, we uh, missen the gold medal. Ja. Yeah. <laughs> Ja, het is wel heel oud. Het is ook een beetje flauw om, uh, ja. om Ruud Kool... met zoveel jaren terugwerkende kracht nog dit Engels voor te Ja, maar houden. weet je wat vaak gewoon ook belangrijk is? Is gewoon het enthousiasme. Ja, en, hij en doet het wel. Hij doet het gewoon wel. Ik bedoel, dat, dat vind ik al fantastisch. Ja. En, ja. Maar jij presenteert straks... Dat, in het Engels. Uh, uh, ja, ja, ik hoop <laughs> dat, dat, dat de ik gewoon... Ja, nou ja, Engels... Ik, heb, uh, in, ik, ik ben in Zuid-Amerika opgegroeid. Dus Engels en, uh, en, en Spaans, dat zijn wat talen die ik, die ik uh, aardig uh, spreek. En natuurlijk zal het even wennen zijn, want ja... Ik bedoel, je wil ook adrem zijn en, en, en makkelijk bruggetjes kunnen maken. En je denkt toch natuurlijk altijd in het Nederlands. Maar ik ben uh, goed getraind in het, uh, in het Engels. Dus uh, dat komt vast wel ja, goed. Weet je je eerste zin al? Hoe gaat de avond ja, dat, geopend worden? Dat is worden? toch eigenlijk heel simpel. Dat is, uh, ja, dat is toch ladies and gentlemen en, en a welcome. Dus uh, ja, nee, maar dat, dat komt echt goed. Daar maak ik me geen zorgen om. Gisteren was in het arrangementsprogramma langs de Leeuw van uh, Paul de Leeuw... een reportage te zien uit Jordanië... waar de Leeuw een Syrisch vluchtelingenkamp bezocht. Fragmentje. Dan kom je dus hier terecht. In dit soort uh, tenten. Ja, dat is leuk als je drie dagen oerhol doet of uh, de parade. Maar je zit er gewoon mensen maanden. Ja. Ik kan er wel iets staan. Nou, ja, dan moet je dan maanden in wonen met z'n vijven. Minstens. 600.000 mensen zeker hebben uh, dit programma gezien. Is het goed dat, uh, dat een amusementsprogramma op deze manier aandacht besteedt aan een wereldprobleem? Ja, ik vind het wel. Ik vind juist dat uh, de sandwich van amusement en, uh, en informatief zijn een hele goeie is. Want dan, heb je, ja, dan hou je je adem in en je kan ook af en toe weer eens even uitademen. Dus ik geloof altijd wel in deze combinatie. En ja, ik want vind je zou het... kunnen denken, kijkers, weg. Want het is laatst wat ze verwachten, een ernstig wereldprobleem in een amusementsprogramma. Ja, maar ik vind die ambivalentie wel aardig. Ja, ja ik hou er wel van. Ja, want je hebt een eigen foundation. Hè? Je, zet, ja. je zet je in met anderen voor gehandicapten. Is het is min of meer een taak, een, een verplichting voor BN'ers uh, nou, ja, ik... om zich uh, ook maatschappelijk te laten zien? Um, ik denk dat iedere BNR dat vooral voor zichzelf moet uh, uh, uitzoeken. Maar bij mij is het... Kijk, ik ben zelf een ervaringsdeskundige. Zoals ze dat altijd zo mooi zeggen. Ik leef zelf met een, uh, met een handicap. en ja, ik, ik, Eigenlijk is het begonnen na de misverkiezing in 2006... dat ik toch dacht van... nou, ik, ik moet hier toch echt iets mee doen. Dus ik heb dat verpakt in een stichting die ontzettend goed gaat... en, en heel goed loopt. loopt. <lacht> <lacht> dus uh, ik ben heel erg blij dat ik het heb gedaan. Want uh, we hebben 250 mensen bijvoorbeeld al aan het, uh, aan het werk geholpen. We maken hele mooie... TV-producties om um, uh, de beeldvorming van mensen met een handicap... vooral positief te draaien. Dus uh, het gaat goed en ik ben er blij mee. Ja. Ook, ook uh, commotie deze week over een paar televisieprogramma's... die niet echt zouden zijn. Zo kreeg het Veronica-programma Nachtwacht een stortvloed aan reacties... ook uit de politiek, naar een onderwerp waarin werd uitgelegd... hoe je een inbraak kunt plegen. Veronica vertelde achteraf dat het uh, item niet echt was. We kunnen pad met een inbreker. We hebben een huis uitgekozen en we gaan nu echt inbreken. Er is een relaas in. Wat er alles gebeurt, natuurlijk gewoon. WTF. de fuck? Peter heeft een raampje ingetikt en we staan gewoon binnen, in iemands huis. Waar zijn we aan begonnen? Peter gaat meteen op waarde spullen af. En ik probeer, ik probeer rustig te blijven. De, de politie onderzoekt de zaak. Een ander programma waarover twijfel ontstond is. Ik heb het nog nooit gedaan, RTL 5. Daarin wordt een jongen die nog maagd is op een date gestuurd. Kandidaten Linda vertelde in de media dat ze als actrice werd ingehuurd... om op date te gaan met deze jongen. De producent van het programma ontkent dat de zaak in scène is gezet. Wat denk jij? Ja, ik hou er niet van. Nee. Heel eerlijk. nee. Ik, uh, ik hou echt alleen maar van echt. Ik, uh, ja, is Lingo, ja, ik Lingo is 100% echt? Lingo is echt echt, ja. Ja, daar, daar, zit, daar kun je niet eens aan sjoemelen. Nee. En daar ben ik heel blij om. Het is echt puur wat je ziet. En ik denk dat het daarom ook zo omarmd wordt. Ja, ja. Ik vind, uh... Want nemen jullie echt één op één op? Is, uh, is dat ja. of, of wordt er soms gestopt? Omdat je zegt nee. van, ja, maar het beeld moet anders De kijker moet dit zien. Uh. Uh, nee, er wordt wel gestopt als we naar de finale gaan. Maar we hopen dat alles live on tape is. Maar goed, het is allemaal handwerk. Hè? Lingo is handwerk. Dus als de letters verschijnen uh, en de woorden worden gemaakt... dan typt iemand op dat moment ook echt het woord in. Dus dat kan wel eens misgaan en dan moet je stoppen. Maar uh, nee, er, uh, alles is echt aan Lingo. Ja. Straks meer van uh, Lucille Werner. En dan horen we ook tv recent Ron Vergouwen met Cassie kijken. Nu onze vliegende keep. Hij loopt sinds een paar weken langs de helden van het EK 88. 25 jaar na onze overwinning op het EK, oh, vangt hij de mooiste sportverhalen. Wat een Bij het team van 88, ja, dit is een goed spel, hoor. de Vliegende Kiep. Vliegende Kiep, Jules van der Wart. Ja, Govert, zoals gezegd, ik ben in uh, Oud-Beijeland thuis bij uh, Adrie van Tichelen. En ik sta in zijn woonkamer. Ik zie een uh, foto van hem en zijn vrouw. Ik zie een uh, tekening met zijn twee kinderen in een oranje shirtje. Die uh, kunnen aardig voetballen, heb ik uh, zojuist begrepen. Ik zie een voetballer in het zilver. En dat is een prijs als voetballer van het jaar bij PSV. En verder zie ik een gouden schoen... En uh, een cupje van 1988, een replica van de uh, Europese beker. En een mascotte van die tijd. Uh, Adrien, die gouden schoen, heb je die ooit gewonnen? Nee, nee, nee. nee. Zover, uh, zover ben ik nooit uh, gekomen. Dat is een uh, aandenking op van, mijn, uh, van mijn schoonouders. Op het moment dat ik uh, gestopt ben met, uh, met voetballen... hebben die als uh, ja, waardering zeg maar, uh, een gouden schoen voor me uh, ja, afgeleverd voor de prestaties die ik al die jaren geleverd heb, vandaar. En daarachter staat een wereldbeker, wat is dat? Ja, dat nou, is ook uh, als aandenken. die heb ik ook van, uh, van iemand gehad. Uh, ook voor, uh, ja, voor na het uh, afscheid en het Europese gebeuren. Dus uh, het zijn meer aandenkingsbeelden uh, ja, die ik gehad heb. De reden dat ik hier ben heeft te maken met het EK van 88, uh, bijna 25 jaar geleden. De finale werd gespeeld op 25 juni. Ik zie... Uh, een Kleine replica en ik zie de mascotte. Weet je nog hoe die heette? Nou, nee, dat zou ik echt niet meer. Uh, zou ik niet meer weten? Het staat er ook niet op meer, dus uh, nee. ik, nee, ik zou iets van Benny echt... of zo, maar ik weet het ook niet meer. Zeker, nee, ik weet niet, uh, nee, dat zou ik niet meer weten. Maar mijn, uh, mijn, mijn oudste zoon, nu mijn, mijn jongste toen, die uh, ja, die vond dat heel mooi en die vond hem altijd lekker ruiken. Dus uh, die hebt dat toen bij hem gehad. Dus die vond het, uh, die vond het leuk. Je hebt hem maar nu recht in en achterin in een doos. Ja, maar hij heeft hem wel netjes gehouden, want hij ziet er nog mooi uit. Ja, hij nou, heeft hem heel netjes gehouden, maar daar zeg ik... toevallig uh, van de week zag hij hem weer, dus hij uh, vond het wel leuk. Ja. Wat weet jij nog van het EK van 88? Want volgens mij heb je alles gespeeld, elke minuut. Uh, uh, ja, ik heb uh, vanaf begin uh, alles uh, gespeeld. Dus uh, alle wedstrijden in Duitsland, maar ook uh, de wedstrijden daarvoor. In, uh, in Heerenveen nog, dat dat tegen Bulgarije was de daarvoor hebben we er nog één gehad, maar dat weet ik niet meer waar. Maar op de EK heb ik voor de rest alles, uh, alles gespeeld. Ja, van begin tot eind. Je was speler bij Anderlecht, hè? Volgens mij in die tijd. Ja, ik was uh, speler bij, uh, bij Anderlecht uh, ja, in die uh, periode, klopt. Onder Ari Haan, dan kom je terecht bij uh, Rinus Michels in die periode. Maar wat, wat was er zo anders? Wat was er zo speciaal aan het EK van 88 en de spelers? Ja, dat is altijd... Maar waarom lukte het toen wel en daarvoor niet? Ja, dat is altijd... Het moet op een bepaald moment moet er een... Uh... Moet er een klik zijn? Moet je op een bepaald moment wat, uh, wat, wat geluk hebben? Moet je net uh, het juiste elftal uh, op het veld uh, hebben staan? En uh, ja, alle, alle kleine puzzelstukjes moeten in elkaar uh, vallen. En dat is uh, ja, in die periode is dat gewoon uh, geweest. En uh, ja, uh, dat ik een uh, mooi einde opgeleverd. Nou, jullie werden een Europese kampioen. Zullen we in het tweede gedeelte wat langer over praten? Ja, dat is goed. Wat doen we? Adrie van Tegelen, Jules van der Waart en die mascotte, 88. Dat was Bernie, hè? Ja, Bernie in Duitsland. Even zien, Utrecht Twente, Ragnar Niemeijer, 0-0. Mooi moment. Govert om even te schakelen. Vrije trap voor Utrecht, 0-0 na bijna vijf minuten. Jens Torenstra heeft de bal op 16,1 meter liggen. Dus net buiten het penaltygebied van FC Twente. Recht voor het doel van Sander Bosker. Daar is Torenstra en die bal gaat over. Misschien nog wel even getoucheerd in de muur... Die een man of zes sterk is bij FC Twente. Maar zo blijft het dus voorlopig. Zonder doelpunten in de uitverkochte Galgenwaard. Prachtige voetbalatmosfeer omdat Twente normaal gesproken Europa niet ingaat. En FC Utrecht wel. Heeft allemaal te maken met de eerdere wedstrijd deze week. 2-0 in de grulsvesten van FC Twente. Utrecht won daar. En is sterk begonnen. Van de Gun in de as van het veld. Oor aan de linkerkant. Meter of 10. Buiten de punt van het strafschopgebied. Terug naar Van de Gun. Terug naar Oor. Het zit toch altijd links. Op het veld. En dan gaat het naar Bulthuis. Verder achteruit naar Herings. Hij is de vervanger van de geschorste buitens. Ook Assade is er niet bij. Kali is geblesseerd. Die eerste twee waren geschorst. Overname Willem Jansen. FC Twente. Castaños niet. Omdat Robin Ruiter bij FC Utrecht zijn doel uitkomt. En die trapt de bal vanaf de rand van het strafschopgebied aan de overkant. Ergens de tribunes in. Het blijft 0-0, de, de meeste dreiging is tot nu toe van FC Utrecht. De favoriet ook om Europa in te gaan, de Europa League te bereiken. Lucille Werner van Lingo presenteert donderdag de avond van de door, de Gouden Roos, in Brussel. Dat is een gala voor de beste tv-programma's van Europa. Lucille, jullie liet net al horen hoe je, de, hoe je de mensen in de zaal welkom heet. Uh, wat zijn dat voor mensen die in die zaal zitten? In de zaal zitten uh, voornamelijk programmamakers. Dus je moet je voorstellen dat dat uh, afgevaardigden zijn van omroepen, Europees. Oh, Moet je even oh. onderbreken voor belangwekkende uh, verkeersinformatie? Aan verkeersinformatie met een melding van een spookrijder. Rijdt u op de A6 tussen Joure en Lelystad, dan komt u een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechtsrijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik haal het traject nog even. Rijdt u op de A6 tussen Joure en Lelystad, dan komt u een spookrijder tegen. Mensenleven. Ja, nee, dat Altijd moet belangrijk. even gemeld worden, ja. Uh, allemaal programmamakers in de zaal. Programmamakers, ja. Dus uh, van productiemaatschappijen, maar ook uh, afgevaardigden van omroepen. Die zullen ja. daar zijn. En dan worden daar prijzen uitgereikt? Ja. Hoofdprijzen, uh, mag je wel zeggen. Nou, um, ja. want uh, ja, winnen. Wij hebben, geloof ik, ooit Rudy Karel uh, gehad. Ja, en Rudy Karel, verdoren, ja, met de phone uh, heeft een keer een gehouden. Ik ben zelf een keer met, uh, met de Cap Awards genomineerd. Daar was ik toch ongelooflijk trots op. Ja, het is werkelijk een uh, geweldig uh, om, dat, uh, om dat mee te maken. Ja, en nu sta ik daar zelf. Ja, dat is nog even onwerkelijk, maar uh, ik heb er uh, enorm veel zin in. Ja, natuurlijk. maar voorheen gebeurde dat feest in Zwitserland en nu is het Brussel. Het ja, is dus nu Brussel. Ja, je moet je voorstellen dat het um, van twee 2001 tot 2013, tot dit jaar, was het geen onderdeel van Eurovision. Nou, en Eurovision kennen wij natuurlijk van het Songfestival. Dus um, binnen de, het de, de divisie, zeg maar, Eurovision, vallen een aantal programma's. Zoals het Songfestival en ook de Gouden Roos. Dat ja. willen ze toch, denk ik, wat meer gaan aankleden. Wat meer onder de aandacht gaan brengen. Het zou best wel eens kunnen zijn dat in de toekomst de Roos door ook een tv-programma zal zijn. Wat wij hier in Nederland ook ja, kunnen dat zien. dat is het gekke we kunnen het nu niet zien. Nee, maar het is nu natuurlijk ook best wel een beetje lastig. Want er zijn heel veel programma's genomineerd... die wij hier in Nederland niet eens kennen. Dus ja, dan, dan spreekt het ook niet zo voor de, uh, tot de verbeelding. Maar ik denk wel dat we daar met een goed concept... met een goed format wel een keertje naartoe zouden kunnen groeien met elkaar. Maar je kunt toch ook een leuke samenvatting maken? Tuurlijk, je kan een hele mooie trailer maken... dat je de programma's allemaal voorbij ja. ziet uh, komen. Maar kijk, een songfestival, een Eurovisie-songfestival... spreekt natuurlijk veel meer tot een verbeelding dan de Gouden Rozen. Ik denk dat het intern voor ons als omroepen... Of programmamakers, meer interessant is dan een heel groot en breed publiek. Ja. En internet wordt ook overgeslagen om, om te kijken bij wijze van spreken. Ja, ja, Jammer. maar er wordt, wel, er wordt wel het een en ander wordt natuurlijk wel opgenomen. Dus ja. je zal er wel fragmenten van, uh, van terugzien. Het is in België dit jaar. De, de koninklijke familie uh, zal er zijn. Dus uh, prinses Astrid en prins Laurent. Dus je zal wel wat terug gaan zien, denk ik, van dit hele evenement. Een van de Nederlandse, nou de Nederlandse genomineerden is. Uh... Is de Dino Show? Ja. ja Jan Dino Asporaat, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. <laughs> zo. Jij hebt zin in de ja. dag. Wat zei je? Sorry, ik stot je even niet. Je, Sorry, zin, wat zei je? Je, je hebt zin in de dag, hoor ik. Nou ja, hey, uh, joh, ik, ben al, ik heb al feest gevierd. Voor, mij, voor, mij, voor mijn gevoel hebben we allang gewonnen. Wij zijn ja. genomineerd, dus het is, uh, uh, dat is een zo groot eer, wat Luciel net al zei. Ja. Dus ik ben, uh, ik ben al heel blij, joh. Ja, maar kun je, ik ga daar uh, naartoe. En ik ga een speech geven. Ik ga sowieso een podium op. Ik ga sowieso mensen bedanken voor de nominatie. Oh. Dus uh, voor mij is het één groot feest. Zeg maar, heb jij enig idee waarom jouw programma uh, genomineerd is? Jo, ik weet niet wat het ding was. <laughs> <laughs> nee, weet je wat het is? Luister, dit is, dit is wat er gebeurde. Ik zit in de auto en ik werd... Helemaal gek gebeld door uh, mensen van je bent genomineerd voor de Gouden Roos. nou goed. En uiteindelijk ben ik meegaan in die huid, nou gewoon op kantoor, er was taart, er was champagne. En ik had pas eigenlijk einde van de avond, door dat het namelijk iets heel erg groot was. En um, ik heb geen idee, ja een klein beetje een idee waarom nou. wij genomineerd zijn. Ja. We zijn de enige programma... Uh, uh, uh, de Nederland genomineerd. Dat snap ik niet helemaal. Maar waarom we wel opgevallen zijn... hetgene wat wij doen bij de Show, is proberen mensen vrolijk te maken. Ja. Waarschijnlijk mm. hebben ze dat meegekregen. Nou, ik we kunnen, dat, dat is. We kunnen een voorbeeldje laten horen uit jouw show. Jij speelt uh, in het volgende fragment een heel drukke atleet. Hallo Nederland. Hallo mensen van de Show, Hallo Koningin en Beatrix. Ik ben het. Ja. Surennie, Martina. Majesteit. Ik heb gehoord. Je moet gewoon uit de paleis. Ja joh. jammer. Maar toch ben ik blij. Waarom? Daarom. Want er is een tijd voor komen en een tijd van gaan. Majestijd, ik durf me niet te zeggen. Maar ik doe het toch. Douchie, bedankt. Kusje erop. Waarom? Daarom. Ja, nou ja, goed. We lachen wel, uh, Dino. Dus uh, dat is de kracht nee, maar dit is, dit is de eerste keer dat ik gewoon over de radio zoiets hoor. Dat is niet, het is best wel pijnlijk voor een maker, dat kan ik je niet als vertellen. <laughs> ik ben het het verklappen hier, maar dat maakt niet uit. Het moest gebeuren. Nou, moest ja, gebeuren. Wat, wat is er pijnlijk aan, omdat we jou ja, er joen. niet bij zien? Ja, en ook als je me bij gezien dan vind ik het nog erg. En ik zie alle fouten en ik zie... Uh, nou goed, het maakt allemaal niet uit. Wij hebben de nominatie <laughs> ja. ja, maar jij gaat wel naar Brussel. Jij zit, uh, jij zit dan in die ja, zaal, je af gaat het toneel tevallen, op, ja. zei je al. Ja. ja. Ja, dan we weet ik dat, het is wel fijn dat ik dat alvast weet. Dan ja, kan we, ik er een beetje apend, op voorbereiden. We we ja. Apend, ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. Hey, maar we hebben twee tafels. We, we komen met een bus. Yes. Hallo. Lucie, leg me even uit wat we gaan doen. Ik heb met twee bussen komen. We komen met groepen, we komen met mensen, familieleden. Wij gaan drama zetten daar in ze um, in de Brussel. Nee, maar ik, kijk, het is natuurlijk wel fantastisch dat de Dino Show ge genomineerd is. Dat ja. vind ik sowieso. Maar als... laten wij er nou eens van uitgaan dat hij wint. De Dino Show, wat, wat, ga, je dan, wat ga jij nou, dan zeggen? dan gaat dan hij zeggen? echt uit zijn dak volgens mij. Hij gaat uit ons dak. Het is. Niet, nee, maar luister, ik heb, ik heb er nog niet eens over durven dromen. Ja. Eenmaal toen ik doorhad wat voor prijs het was, heb ik, ben ik werkelijk dankbaar dat we genomineerd zijn... En ehm uh, ik ben, oh sorry, ik ben, ik ben aan het parkeren. Ik merk dat het heel irritant is. <laughs> sorry, ik ga dit even uitzetten. Nee, maar ik heb ik, ik weet niet. Als ik, als ik win dan nou ja, schreeuwen, herrie Harry. Hmm. Maar, maar ik ga sowieso herrie maken naar binnen. Dus het is dus, hoe dan ook, je gaat me sowieso horen. <laughs> Hartstikke leuk. Ja, ik verheug me erop om jou te zien. Het waar. Feest. Nou ik ja. Jou ook. Ik hoop wel dat, dan, dat de camera's wel meedraaien als dat gebeurt. Ja, nee, maar natuurlijk. het wordt sowieso ja, opgenomen. We, hoor. Zien we zien kunnen in, dit ja. fragment van hem dan, dan kunnen ja. we zeker terugzien. Dankwaar nou, zeggen ja. ja. <laughs> Nou, Jan Dieno, ik zou zeggen, rijd voorzichtig achteruit. Uh, want anders ja. voor de twee hebben we extra verkeersinformatie. Ja, en ja. tot donderdag. Tot donderdag Dag. Bye, bye. Ja, dit is, nou, het is wel een drukke man, hoor. Die ja, maar, het is, maar ik kan me het wel voorstellen, want het is ook echt een eer. Ja. Dus ik, ik kan mij ja, zijn uitgelatenheid heel goed voorstellen. Ron Vergouwen met de rubriek Kassie Kijken. Ron zei het uh, zo even al, een tv-week met heel veel kinderen. Kassie Kijken met Ron Vergouwen. We kunnen er niet omheen. De tv-week begon met een schokkend bericht... over de vermiste jongetjes Julian en Ruben. Lichamen Ruben en Julian gevonden in Utrechtse Koten. De ontwikkelingen doen dat sprankje hoop dat we allemaal hadden teniet. Ja, vreselijk nieuws, maar het kwam sommige nieuwsrubrieken niet heel slecht uit. Want die hoefden nu op de nieuwsluwe Pinkstermaandag eens een keer... niet naar de Meubelboulevard. ...collectief verdriet om de dood van Ruben en Julian. Ondertussen probeert zijst de draad voorzichtig op te pakken. Op diverse plaatsen in het land branden vandaag kaarsen en kaarsjes en zijn bloemen gelegd. Ja, maar absoluut complimenten voor de manier waarop het jeugdjournaal het nieuws bracht... en de jonge kijkertjes over dit nieuws liet nadenken. In ieder geval is het goed om daar met je eigen vader en moeder... of met de juf of met de meester over te gaan praten. Van, ik ben hier heel erg van geschrokken. Maar het is ook heel normaal om van dit nieuws te schrikken, toch? Ja, absoluut. Ik ben er zelf ook van geschrokken. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat kinderen daar ook van schrikken. Elke programmamaker voelde zich eigenlijk gedwongen om hier wat mee te doen. hier Boedevaar die kwam bijvoorbeeld met een spontane tv-actie... rond het kindervermissingsalarm Amber Alert. Nou ja, spontaan. Maar nu denk je van, hé, hey, dat is ook het heel verhaal van de jongetjes. En dan is er zo'n actie. Nee, dit is al maanden geleden gepland. Dat juist in deze week er een actie uh, is dat we met zoveel mogelijk Nederlanders... had Amber Alert uh, op onze media binnen moeten krijgen. Ja, misschien ook niet geheel toevallig dat de hele Verdere TV-week... gedomineerd werd door nieuws over de veiligheid van kinderen. Dames en heren, goedenavond. Het aantal problematische echtscheidingen waarbij kinderen betrokken zijn... neemt toe zoveel dat er wordt gesproken van vechtscheidingen. Afem, het was natuurlijk wel opvallend dat er opeens overal kinderen opdoken. Bijvoorbeeld bij een speciale kinderpersconferentie van Louis van Gaal. Ja, het geeft toch een ander sfeertje, maar niet per se gezelliger. Is het nu dat het voor kinderen is toch anders dan een andere persconferentie? Ja, dat is veel leuker. Dat zijn anders soort vragen. Wat was je lievelingsvak op school? Gym. Ja, ja natuurlijk. Ja, kent uw vrouw de buitenspelregels en hoe legt ze hem uit? Ja, mijn vrouw kent de buitenspelregel, maar ze kan hem niet zo goed uitleggen. Hoe laat moeten de spelers naar bed voor een wedstrijd? Dat is half twaalf. Maar worden we volgend jaar tijdens het WK in Brazilië wereldkampioen? Nee, dat denk ik niet. Ja, En überhaupt duiken kinderen steeds vaker op in programma's... die tot nu toe eigenlijk alleen voor volwassenen waren bedoeld. Zo heb je nu bijvoorbeeld Hollandske Talent... waar de helft van de deelnemer een kind is. En er zijn momenteel twee talentenjachten voor Dansend Kroost. Zo is er nu Junior Dance van de AVRO... Waar kinderen tot bloedens toe worden afgemat. En anders is er altijd nog de presentator die je een trauma wil aanpraten. Lieve Elie, je wordt hier helemaal verbonden. Hoe, hoe gaat het? Want er is nu ook een knieblessure. Uh, nee, geen knieblessure, gewoon af, een beetje hoorend. Oh, maar hoe gaat het? Goed. Ja, het ziet er iets, iets minder florissant uit. En RTL heeft tegenwoordig ook een kinderversie van So You Think You Can Dance. Al worden daar, zo lijkt het tenminste, de trainers van het kinderbootcamp... steviger afgemat dan de kandidaatjes. De conditie van de jonge danser zal worden getest door twee conditie-experts. Olympisch kampioenen in dameshockey Ellen Hoog en Naomi van As. Goedemorgen jongens en meisjes, zijn jullie er allemaal klaar voor? Ja! ja. Echt chickies. De Olympische dames starten het bootcamp alvast met een Spartaanse drill. Jawel, je moet doorgaan. Wil je een goede danser worden? Dan ga je door. Ze waren niet moe te krijgen. Nee joh. Wij lagen er ongeveer af en zij wilden maar doorgaan. Ja, en kinderen zijn over het algemeen kijkcijferkanonnen. Daarom was bijvoorbeeld Praatjesmakers zo'n succes. En nu dat even niet op de buis is, vult de KRO dat gat met een beetje een makkelijke variant. Rapport voor mijn ouders. Kinderen die geven hun ouders daarin rapportcijfers. Oh, dat wordt lachen, moeten ze gedacht hebben. Uh, ik geef mama een 4,5. Want ze is echt niet goed in verkeer en zo. En ze rijdt altijd tegen een paaltje aan. Dan zegt ze altijd van, er rijdt een oude taart voor me. Want dan rijdt die oude taart heel langzaam. En dan vindt ze dat stom. En dat doet ze dus altijd. Ja, het programma heeft wel heel veel weg van Rob's andere succesnummer, De Reunie. Het is hetzelfde decor met een ander likje verf. En ook hier komen wel opvallend vaak kinderen voorbij... die, ja, moet ik het zeggen, een probleempje hebben. Jullie hebben twee moeders. Jij hebt één moeder en jij hebt één moeder. Wat een verhaal. Die heeft jou achtergelaten, jouw moeder. Maar jullie zijn, jullie zijn van dezelfde moeder. En dezelfde vader. Schoonhout. Wat zijn je? Schoonhout. Je schoonhout. Ho, Wacht, daar pak ik even een trucje bij. Ja, en daardoor wordt het wel een beetje een voorspelbaar programma. Maar ja, kinderen, hè? Die komen overal mee weg. Maar mama kan niet zingen, maar we verder wel muzikaal. Zeven. Uh, en ze zegt verder, ja, ik ben ontzettend blij met mijn ouders. Ze zijn superlief. En ik heb niet echt tips... want ze zijn de liefste van de hele wereld. En dat staat oh. er heel groot oh. Oh. <laughs> Ja, de combinatie kind en camera... dat levert altijd onverwachte dingen op. Dat merkte trouwens ook Prinses Laurentien deze week. Zo zagen we in Echt heel Boulevard. In Rotterdam kletst met de techneuten van de toekomst... om de duurzaamheidsproblemen van grote bedrijven op te lossen. Als je Shell denkt, waar denk je dan aan? Aan het Engels woord voor schelp. <laughs> ja, kinderen zijn fantastisch. Maar laten we in vredesnaam zuinig op ze zijn. Dat geldt trouwens zeker voor tv-makers. Kijken, met Ron Vergouwen. En alles wat Ron zojuist besprak is terug te vinden op onze website deperstribune.nl. Even klikken op Kassie Kijken. Utrecht, Twente, Ragnar. Wacht op doelpunt bij de 0-0 stand in Utrecht. Utrecht is dominant. De doelman van die ploeg heeft de bal Robin Ruiter zijn eerste volledige seizoen achter de rug. Kwam vorig jaar van Volendam. Overigens, de huidige keeper van Volendam gaat naar Twente. Maar dat is pas komend seizoen. Geeft de bal mee aan Van der Hoorn. Terug naar de doelman. Lange trap. En de bal gaat een meter of twintig over de middellijn. Uh, richting de verdedigers van FC Twente. Waaronder meer Wiskurhof ook opgesteld staat. Douglas niet bij de ploeg. En bijna is het Torenstra die weg kan. Mulenga aan de rechterkant. Maar. Ze komen er allebei eigenlijk niet goed bij. En dan heeft Twente overgenomen met Gutierrez links op het middenveld. Twente probeert het wel de bal naar Castaños. Maar dat wordt weer doorzien door Herings. En Twente nu weer met Gutierrez op een meter of vijf over de middenlijn. Daar gaat Chatli punt strafschopgebied. Castaños wil breed geven. Denkt misschien dat Chatli verder loopt, maar dat is niet het geval. En dan kan Utrecht uitverdedigen tegen een Twente overigens wat ook behoorlijk gehandicapt is. Braafheid is afwezig met een schorsing. Brahma al een tijdje niet fit. Schilder daarvoor geldt hetzelfde. Ja, het Rosales, Bulikin allemaal niet van de partij. En dan moet dit elftal het seizoen zien te redden vanmiddag in Utrecht. Castanjos probeert druk te zetten op de verdediging van FC Utrecht. Het gebeurt allemaal aan de linkerkant met Tadic ook. Aan de rechterkant voetballend vandaag. 20 minuten exact op de klok. Een wat mindere fase heeft in het stadion. 0-0, dat is de stand bij Utrecht-Trenten. Lucieel Werner, uh, Ron uh, Vergouw had het net in zijn rubriek Kassie kijken over kinderen. Jij bent ook bezig met uh, de productie van uh, een kinderprogramma, Caps Club. Wat is ja, dat? Ja, het is een, een dramaserie, Die is al helemaal opgenomen. Uh, en het wordt in september uitgezonden uh, bij de Tros. Nederland 3. Ja, dat is een hele, hele mooie serie geworden... Met, uh, waar vijf kinderen de hoofdrol in spelen. Zij moeten het mysterie ontrafelen van de schoppenheer. Dus Ach. ja, dat is al helemaal uh, opgenomen en gedaan. En uh, da daar kunnen de kijkers uh, vanaf september van genieten. Goed, een fragmentje. Het spel begint nu. En hij heeft de museumschap gestolen en de films vernietigd. Hier zie je ziet het drie. Ja, het is al helemaal opgenomen. En dan ja. begrijp je dat een van de hoofdrolspelertjes onlangs overleden ja, is. Ja, dat is echt vreselijk nieuws. Dat is ook heel um, onverwacht uh, gekomen. Uh, je moet je voorstellen dat deze dramaserie is geïnitieerd... Door, door mijn eigen stichting, door de Lucille Werner Foundation. Uh, twee van de vijf uh, kinderen hebben een handicap. Een jongetje uh, is slechtziend. En het andere jongetje zit in een rolstoel of zat dan in een rolstoel. Ja, en Jermaine is, uh, is inderdaad overleden. Dat is schuwelijk. Ja. Ja. Uh, en dan is de een heel praktische vraag... Kun je die uitzending wel laten doorgaan? Nou, ik zou je zeggen dat um, het waren zulke geweldige jaren voor Jermaine om deze serie op te nemen, dat we uh, hem uh, enorm tekort zouden doen. Hij verheugde zich als geen ander op, op deze serie. En hij kon niet meer wachten totdat het, uitgezonden, totdat het uitgezonden zou worden. Het is daarom ook wel heel schrijnend dat hij er niet meer is. Maar uh, de serie zal uh, gewoon... Uh, of nou ja, gewoon is ook weer zo'n gek woord eigenlijk in deze. Maar de serie wordt uitgezonden. Ja. Ja. ja. ja. Jij zei net, ik leef met een handicap. En... en toen flitste het door mijn hoofd, ja, dat is zo, uh, dat weten wij. Jij mm -hmm. hebt, jij hebt een, een voet die niet helemaal uh, als een ander meedoet. Uh, maar daar kun je ook in lezen, uh, ja, daar moet je mee leven. Uh, en dat, dat is niet elke dag even, even prettig en plezierig. En de vraag die binnenkomt is van John Conrad, die zegt, ben je er ooit vanwege die handicap gediscrimineerd. Nou ja, het is ook. Je, je leeft inderdaad met een, met een handicap in alle facetten. En uh, sommige zijn niet leuk. Uh, maar het biedt je ook heel veel. Dus het heeft uh, verschillende kanten. Maar voor mij is het goed. Um, ben je ja. er anders door behandeld? Wil hij ja, ik, ik denk het wel. Ik denk wel dat, dat zeker in het verleden je wel anders behandeld bent. Uh, op school. Uh, ja, en, en misschien ook wel in het begin um, van, van mijn carrière. Dat de televisiemakers er ook wel dachten van... jeetje, ja, we moeten haar maar achter een desk zetten. Want een studioprogramma. Maar zit er niet uh, nee. zomaar even in. Maar. Um ja, je bent ook in een minderheid. En het is ook wel uh, weer logisch dat mensen er altijd even aan moeten wennen. Maar we ja. moeten vooral talenten en, en, en kansen zien. hoor. Nope, als het nope. gaat om mensen met een Zeker. Handicap. Zeg maar, je hebt daar op basis... Omdat je een handicap hebt, oh, die, die misverkiezing. En dan ja. mis met 1S met en, 1S. en met 2S. Ja. Wat je wilt. Wat je wilt, ja. Ko maar uh, ko komt dat terug op tv? Of de of Gap Award? Nou, ik zal je zeggen, Govert. Heel veel mensen vragen uh, mij dat de laatste tijd... of de misverkiezing uh, terugkomt. Dus misschien moet ik er maar eens Doen, heel hè? serieus over ja. nadenken. Ja, <laughs> ja dat, Het zou zomaar, uh, zou zomaar kunnen. Maar we komen ja. ieder jaar met wat moois vanuit de stichting. Naast jou zit Piet Schrijvers. Ja. De Piet ja, Schrijvers. Geweldig, Oud ja, geweldig toch? Ajax, Twente. Ben jij een lingospeler, Piet? Kijk, Je kent het programma toch wel, Ja, hè? ik ken het ja, nee. ik, Het uh, zat net zo'n beetje met etenstijd erop ja, uit, hè? Ja. Ja. Dus nou, ja, we zijn mevrouw wensselen te kijken, dus ik kijk je mee. Ja, ja, ja. Dus. Maar jij kent Piet Schrijvers ja, zeker. natuurlijk van naam. Ja, Nee, ja. maar ik ken Piet Schrijvers ook nog zeker van, van, van... Ja, als keeper natuurlijk. Ik herinner me, Piet, dat je ook altijd... Maar misschien is dat ook niet helemaal juist... Als outfit heel vaak geel en zwart had. Klopt dat? Klopt, ja. Ja, ja dat, dat plaatje, maar, dat kan ook wel Dan wil jij niet ook heel. weten waarom... Zou er nou ja, een lieverliggende reden van zijn? Ja, ja. maar keeper die... Da, da, dat is de uitstraling. Als je op een gegeven moment... Daarom zeg ik ook. Ik. Iedereen die zegt nu tegen mij, ik zeg... God, dat ziet er goed uit. Ben je ja. afgevallen? Maar Piet, dan moeten we even vertellen. Je hebt, je hebt uh, een, een, een roze trui aan, nu. He, ja. Een opgewekte kleur. Nou, maar het, is, het, is, het, het is mooi. Hij is ook zo lekker bruin. Ja, ja, Hij zit ja, goed een bruin. Net een paar dagen van vakantie, hoor. Je kan het echt zien. Ja. ja. ja. ja. Nou, maar die geel-zwart, dat deed je dus uh, ja, omdat een aanvaller richt zich op kleuren ja. dan. Hè. Die schiet op de keeper in Precies. plaats van uh, de naast is, hem. Ik, ik zie het. Ja, ik erg me uh. eraan. Uh, helemaal in togerij, ja. uh, helemaal in blauw. Nee, je moest een uitstraling hebben. Ja. Nou, en ik had dan die, die trui aan. Nou, die grote gele baan erop, die vlak. Nou, ja. En de rest zwart. Nou, dat, dat is. En dat is eigenlijk hetzelfde in het blauw. Uh -huh. zwart, en dan met blauw, felblauw. Ja, ja. Dat waren mijn kleuren. Ja, zie je. Dat is toch ja, mooi. Dat is mooi, een ja? hele filosofie ja, geel, geel ja. is, ik vind Geel springt er altijd uit. Ja, ja. Nou ja, en je bent ergens... Ze zeggen wel eens, achter, dat is een onzin. Nee, een spits hè, of een aanvaller die dus op de kool afgaat... die kijkt ja. en je zou het eens dus een keer echt uit moeten proberen. Maar ik denk, als je keeper naast de kool gaat staan... Dat ze hem ook naschieten. Want ze, ze, ze, ze hebben een punt waar ze op richten. Ja, ja, ja. Wat zo schoon. werkt dat, Lucille, ja, Maar zo werkt bij TV schoon. ook. Jij kijkt ook naar wat, wat doen we vandaag weer aan. He? Natuurlijk, altijd. altijd. Fijn dat je hier was. Veel Dankjewel. plezier in Brussel de komende week. Ja. Bij de awards. Uh, uh, nou, we hoorden er wel van wie de prijzen krijgt. En Absoluut. straks hoofdpersoon Piet Schrijfels. Tot zo.